Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. De topman van het grootste bouwbedrijf van Griekenland... is aangehouden vanwege belastingontduiking. Volgens Griekse media is hij meteen ook weer vrijgelaten... na betaling van een borgsom van 1,8 miljoen euro. De Griekse justitie had de topman van het bedrijf Elactor ettelijke keren opgedragen om zijn belastingsschuld te betalen... maar daar reageerde hij niet op. De topman staat op een lijst van Grieken... die hun geld in Zwitserland op geheime rekeningen hebben ondergebracht... om de Griekse fiscus te ontwijken. De fastfoodrestaurants van McDonald's krijgen wereldwijd steeds minder klanten. De hamburgergigant boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 6 miljard dollar, 11% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf heeft vooral in Amerika last van stevige concurrentie. Ook staat de verkoop van Big Macs en Happy Meals onder druk door de groeiende vraag naar gezonder eten. McDonald's presenteert binnenkort plannen die voor een ommekeer moeten zorgen. In de eerste maanden van het jaar zijn zeker 10 Nederlandse Syriëgangers om het leven gekomen. Daarmee komt de totale dodental 30. Volgens de IVD zijn er in totaal 199 Nederlanders afgereisd naar IS-gebied. Onder hen zijn zeker 40 vrouwen en 30 kinderen jonger dan 10 jaar. Tot nu toe zijn 35 Syriëgangers teruggekeerd. De IVD zegt dat ze in de gaten worden gehouden. In het AIVD-jaarverslag staat dat niet alleen strijders die uit Syrië en Irak zijn teruggekeerd een gevaar vormen, ook jihadisten die zijn tegengehouden kunnen gevaarlijk zijn, waarschuwt de IVD. VVD en PVDA naderen een akkoord over de bedbadbroodkwestie. Voor ons Haagse bronnen zijn ze er nu echt heel dichtbij. Onder leiding van premier Rutte was er vanochtend weer overleg, deze keer op het ministerie van Financiën. De besprekingen gaan later vandaag verder. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Landinwaarts inwaarts is het zo'n 15 graden. Morgen schijnt de zon in het binnenland flink bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. Mede door de politieactie staan er nu files op de wegen rond Rotterdam, zoals de A13, de A16 en de A20. Op de A13 vanuit Den Haag, tussen Delft en de afrit Berkel en Roderijs, 7. Op de A16 Rotterdam-Breda, tussen het Terbrechtseplein en knap Ridderkerk, 8. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Je weer met de echte echte, Oftewel de acte, acte En je beetjes faffie faffee, wie was je laffi toffee? Kom maar op met je lack inakje, Goeie ben een beetje brakje En je beetjes faffie faffee. Wie was je laffi toffee? Kom maar op met je lack kinak. Goie ben een beetje brakje Want ik breng je enge bangers Geen jengel in het Engels Ben met een bek op televisie, en ik ben gek op repetitie. Je Fabriette, yo. Neem de bitches gratis mee, yo. Slijt de wijven, snolle, griet, griet. Lekker rijden op de beat, beat. Schudde veel en diep Lekker van die griet genieten. Ben een bitch, doe lekker lastig. Gooi hier over een neppe gasten. Nee, we lopen over straat. Laat me weten waar het over gaat. Hou me aan en roepen nou. aan. Tijd naar het feestje toe te gaan. Door lopen, mooie meiden, doorlopen en voor je kijken. Pop je handen, klap je bills. Jij wil waar zwanger kills. Willy Wayne, Faber, yeah, ja? yo. Neem me bitches gratis mee, yo. Ja. Willy Wayne, Faber, yeah, ja? Neem me bitches gratis mee, yo. Ja. Je popt nu met de echte, echte. Komt wel de echte, echte. 150 niet echt mijn muziek, ook niet echt de muziek die ik bij uh, uh, dit programma ambieer. Maar goed, het staat daarin, dus ja, moet je toch wat even laten horen. Nummer drie dus de jeugd van tegenwoordig en vind je leuk hè? En dan uh, nummer twee, dat is deze. Het zijn de White Stripes en uh, de nummer heet Blue Orchid, The album heet Satan is Back to Me of Sadness, is... ja wel iets. En in ieder geval Blue Orchids. Voor een album dat heet Get Behind Me Satan. En dat was Blue Orchid. The White Stripes. En die staan uh, nummer 2 in de top 3 van de vinyl. En dit is Typhoon. En die staan deze week op nummer 1 in de vinyl 50.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 Ja, ja, wij willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve hoe zou het zijn, leven nee, een breek, Deel ik een nee, dus met de trein. bootje je in het universum moddervat, verse koffie in de ochtendrand.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 Goed tot de kittoban. Van ongebruikelijke top 3. Althans, uh, wat de voor dit programma betreft. Ja. Als je zegt, we draaien de top 3, moet je dat ook doen. En dan is het dan niet helemaal je smaak. Maar ja, dat je dat doen. de top 3 bestond dus uit Typhoon, uit uh, de jeugdvertegenwoordig. en uit. Uh, weet ik dit ook weer? God, ben ik die. Oh ja, de White Stripes. Ja. Dat was het. En dit waren de Stones natuurlijk. En het laatste nummer van kan 3 was dat. En het heette Let It Loose. Uh, intussen heb ik de eerste plaat omgedraaid naar kan 2. En dat begint met Sweet Virginia. Hier zijn we wederom. De Stones. De Sweet Virginia was uh, wederom afkomstig van het album uh, Exile on Main Street. Ons classic vinyl album vandaag. En het is een dubbelalpijn. Dus we draaien er zoveel mogelijk van hè? tot, uh, tot uh, vier uur aan toe. Ja, maar ja, we moeten ook natuurlijk uh, ons andere doel uh, nog nastreven. En uh, dat is uh, nummers draaien uit. Of tenminste, uh, indien mogelijk, laat ik het zo zeggen. Dingen draaien uit. De wat nieuw binnengekomen is deze week in de vinyl 50. De top drie hebben we gehoord. Nou, dan kan je dus inderdaad dan horen dat uh, jonge mensen dus ook weer vaak ook weer uh, vinyl kopen. Want uh, ja, anders kan zoiets volgens mij niet in de top 3 terechtkomen. Maar uh, ja, dat maakt ook niet uit. Het is dus goed dat ze het doen, daar gaat het wel om. Uh, Joe Bonamassa heeft ook een album in die top 50 staan. En dat heet uh, Muddy Wolf en Red Rocks Live. En dat is een beetje een, een, een ode aan Muddy Waters. En daarvan gaan we draaien. Een nummer dat ook, ook ooit is opgenomen door de Stones. Maar nu in de uitvoering van Joe Bonamassa. I Can't Be Satisfied. Life! En het is blues. Bruisende blues. <laughs> Wat hm. een Is Joe Bodemassa live ja, Maddie Wolf En wat uh, weet ik veel Helemaal prachtige album van Deze man, jawel John Bonamassa, live. Ja, ja, dat is mooi geweest. Het volgende nieuw album is van uh, Beth Hart. Ook dat is nieuw binnengekomen in de vinyl top 50 en uh, de LV heet Better Than Home. Prachtige stem trouwens. Nieuw album van Beth Hart. I woke up this morning With a smile on my face I threw out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 Might as well smile! Het album heet Better Than Home. Ik denk dat dit toch wel een van de beste, beste blanke blues voices is die er bestaat. Bad Hearts. En, dat zei ik al, you might as well smile. Prachtige nummer van dit album. Ook nieuw binnen op vinyl, een uh, vinyl top 50. Waar wij dus uh, vandaag een beetje op deze tijd een beetje aandacht aan besteden. Um, dus een beetje zoeken af en toe. Want niet alles uh, wat daar staat, daar zit links achter dat er ook muziek is. Dan moet je weer razendsnel ergens anders gaan zoeken. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat doen we graag. Uh, dat maakt het alleen maar spannend. Oké. Okay. Stones dus weer, want we hebben nog steeds dat classic album. En daar moeten we toch nog wel een paar mooie stukken van draaien, waaronder dit. Uh, we zijn ertussen tussendoor gekomen, kant 4. Kant 2 en kant 4. Kant 2 hebben we al één nummer van gehad. Als het had. nou zo doorgaat, dan kunnen we nog wel het grootste deel draaien. Maar laten we maar beginnen. Niet te lang kletsen. Rolling Stones, All Down the Line. Oeh. All Down the Line. van dit, dit, dit echt fantastische album van de Stones. Daarvoor, uh, All Down The Line. En, uh, maar dit is echt gewoon... Uh, ja, ik vind het een van de betere... zo niet uh, een van de beste Stones albums ever. Exile on Main Street. De Stones echt op hun top, vind ik. Maar goed, wie ben ik? Um, even kijken. Ja, weer even naar wat nieuws. Uh, het klinkt oud, maar het is nieuw. Schijnt het te zijn. Het is nieuw binnen deze week. In die lijst van uh, de Vinyl 50... Um, de groep heet Bootleg Betty. <laughs> Wat een naam. Bootleg Betty. Nou, oké. Okay. Um, maar dat is wel leuk. Het klinkt wel lekker. Luister maar. Het heet A Song Called Wanda. hard-headed woman. Dressed in white. Cause of trouble. up the Yeah. Zou zomaar uit de jaren 50 kunnen komen. Niet waar. Uh, <laughs> maar dat komt het niet, denk ik. Het is nieuw in de vinyl top 50. Uh, de nieuwe vinyl 50. Uh, de hitlijst over de verkoop van vinylplaten. Nou ja, dit programma heette vinieljaren. Dus die zijn wat uitgebreid. Tussen, uh, er wordt weer heel veel vinyl verkocht. Dit heet de uh, uh, song called Wanda. En de band heette Bootleg Baddies. Uh, Bootleg boot like Betty, moet ik zeggen. Kensington, een van de uh, meest populaire bands van dit ogenblik in Nederland... die hebben ook een album uit. Het heet Rivals. Dat is er trouwens al een tijdje. Maar deze week is het Nieuw Binnen in de Vinyl 50. Dus vandaar dat u ook Kensington een keer hoort in dit drama Streets. En Streets, bekend nummer van ze. Maar wel van hun nieuwe album afkomstig. Het album dat heet Rivals. Dat is er al een tijdje uit, trouwens hoor. Dat een maandje, denk ik al ruim. Maar uh, het is deze week gewoon nieuw binnengekomen in uh, die vinyl 50. Ja, dan uh, laat ik het even aan u horen natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Stones weer. Jawel. Exile on Main Street. <grijgene> En dan blijft Stop Breaking Down. Nou was ik niet van Plan. You're gonna judge us For all that is a word you got in need You got in need You got in need You're both pushing What you do the same She counting up your meanness She counting up your debt Album heet Exile on Main Street. Heet het nog steeds trouwens. Het is al. Uh, het is al 1972 en we hebben er heel veel van kunnen draaien, gelukkig. Het is een prachtig album. Ik ga eruit met. Uh, uh, ja, met de tune. Maar wat, wat, om nou nog, uh, er stond nog wel een mooi nummer klaar. Maar dat vind ik zonde. Ja. Dan we ook het halverwege gaan afbreken, dus. Doe maar niet. Kan u vertellen dat ook het album Songs of Innocence van U2 ook nieuw in de, binnen, in de lijst van uh, de Vinyl 50 staat? Nou, we gaan daar volgende week weer meer aandacht aan besteden. Hopelijk dan iets gestroomlijnder dan nu. Maar ja, kan ik ook niks doen. Vorige week was al, er zonder overal mooie voorbeelden bij, maar dat was dit jaar, deze week niet zo. Nou ja, dan moet je even gauw ergens anders gaan zoeken en. Nou, nah, dat lukt wel hoor. Tuurlijk. In ieder geval, de vinyljaren zitten zit erop. Volgende week op deze tijd zijn we er weer met dit programma. En weer een nieuw classic album. En natuurlijk nieuw werk. Nieuwe releases. vinyl releases. Uit de vinyl 50. Ga de bus opzoeken. Kijk of die er nog is. Als het nog komt. Je weet het maar nooit. Tegenwoordig. Wens u in ieder geval een eh, fijne dag verder nog. Morgen ben ik er niet in verband met een begrafenis. Maar eh, Charlotte Daaf zit, in de, zit eh, de lunch. Doet de lunch, moet ik zeggen. Samen met Dolly. En eh, ja, ik ben er dus niet morgen, helaas. Vrijdag weer wel. Dus fijne dag en uh, fijne dag ook morgen en tot vrijdag. Dag.